Dat vanaf begint um, het feest, zoals we dat noemen, zeg tobi schwat en dat heet 15 van de schwat. De 15 van de schwat. En alle feesten beginnen in de regel in, media, media per, uh, in het midden van de maand. Midden van de maand is de hoogste stand van de maand. Ja? Dus dat is helemaal volle maan, volle maan. En dat is dan altijd de, um, de toestand ook van verheven, verheven, De toestand is altijd qua krachten in het helal, is ook media in, in het midden in van de maan. Kijk, als een mens weet al die geheimen van het bestaan. Dan zal die kan je die ook altijd gebruik daarvan maken. In alle en alles. Je weet waar wanneer, wanneer het gunstig is ook voor jou. Dat jij ook jezelf verbindt met die krachten ook in het heelal. Dan kan je dat altijd gebruiken maken. Voor, voor wat iets voor mij het meest belangrijke Het belangrijkste is. Dat ga ik dan, dan doen. Daar doen dan. Zo zijn er. Eigenlijk gesproken had ik altijd gezegd dat het zoiets niet zo is, maar het is wel zo. Dat er bestaan wel, natuurlijk bestaan goede tijden en slechte tijden. <laughs> maar we moeten natuurlijk niet zo zien, het zo zwart-wit. Maar natuurlijk bestaan er wel goede tijden en slechte tijden. Maar als het goede tijden betekent, wel wanneer het geest, is, dat is de rechterlijn. En dat is het slechte tijden. Wanneer lijkt het wel slecht betekent geniem? Wat betekent slechte tijden? De geniem zijn in, op dat moment werkzaam in de wereld. Dus als ik mij voorbereid dan en als ik de geniem dan uh, moedig verdraag en met vreugde dat en dank zeg voor de geniem, dan ben ik uit de dienium gekomen, van die, die dagen, of die tijden van dienum, ben ik als overwinnaar gekomen. En zo ook in de, in de goede tijden. Als ik in die goede tijden ook nog denk, dat na die goede tijden, komen nog slechte tijden, slechte tussen de aanhalingstekens, wanneer weer een dien komt, dan ga ik dan op, op voet sporen van Jozef, ja, Jozef had ik Joseph de, de rechtvaardige, al in de zeven jaren van de goede, vette jaren, dan ga ik ook mee aanlaan, uh, opsparen, in de goede zin, voor de komende tijd van dienig. Zo so is het. Zo so bestaan er ook jaren in elke jaar, in, in, in een jaarcyclus bestaan, bestaan daar bestaan uh, jaren die goede jaren, slechte jaren. Dus alles bestaat, wat niets bestaat in het algemene, wat niet bestaat, is in het bijzondere en omgekeerd. Dus, er zijn jaren die goede jaren om noem, te noemen, er zijn slechte jaren te noemen. Niets natuurlijk slecht en, en goed is. Beide zijn constructief, beide zijn nuttig en beide zijn absoluut helig van boven komen. Dus niet dat ik moet verkiezen dat en dat, maar alleen ik kan moeten daarmee rekening houden. Want de schepper wil men wil van ons dat wij zowel links als rechts kunnen gaan met, op twee voeten en niet alleen dat wij in de waardjes gelegd worden in rechts of dat wij alleen maar in genium leven, alleen in, in strengheid. Dat is, is ook niet de ware realiteit. En daarom zijn er ook dan ma uh, maanden in een jaar. De ene maand, de hele ma maand is slecht als het ware te noemen. En de andere is goede maand. Zo ook binnen één maand bestaan ook. De, de, de tijden binnen een maand. Goede en slechte. Zo binnen één week bestaan ook goede en slechte. Binnen één dag bestaan ook goede en slechte. Leuk? En in elke toestand bestaan elk ogenblik hebben we goede en slechte. In, in, één, in één toestand hebben we ook dat goede en slechte. Even dat jullie dat weten goed, weten dat het goed dat in elkaar zit. Waarom twee krachten zijn er in, Hal in Hela, en twee zijn beide nodig. En dit feest van, wat het nu is, To Be Schwaad, dus vijfje van Schwaad, de, hoe je dat nou, het nieuwe jaar van de bomen, ja, dat noemen we dat. Er zijn vier, ook vier nieuwe jaren van de bomen. van vier nieuwe jaren zijn er vier naturen zijn. Daar moet ook voor elke natuur een nieuwe jaar zijn. En dit feest kwam op een zeer la late late periode uh, tot stand of bekend werd gemaakt. Kabbali, de kabbalisten hebben dat bekend gemaakt. Het is niet van de Torah. De kabbalisten hadden dat geïntroduceerd. Vanwege wat? Vanwege de vier stadia. Ja, vier stadia, zo hadden ze ook dan zo geïntroduceerd. En, en na Ari. Dus vanaf Ari is het wel uh, geworden. En vanaf Ari, dus ook. Um, um, ik had iemand, iemand heeft mij hier wat advies gevraagd, wat dit allemaal is. Ik heb wat. Uitgevu, uitgevu, uitgebreid, uitgebreid daarover hier met iemand een orthodoxe man heb ik vertelde hem uit de bronnen hoe dat was en uh, gebruikt ook daarvan uh, wat, ik, uh, van wat ik had gezegd dat is heel goed maar dat is dan geïntroduceerd door de uh, kabbalisten vanaf Ari, van Ari is het geïntroduceerd in dit volk en het is ook zo so bijvoorbeeld dat uh, men moet proberen zoveel mogelijk soorten vruchten te eten. Waarom allemaal? Men gebruikt dat, men doet dat alleen maar omdat dit gewoon traditie is, maar het is absoluut geestelijk. En het beste is dus, het toppunt is om dertig, dertig soorten vruchten te eten. De dertig. Vruchten betekent ook, de, de noten zijn ook dertig. And, uh, maar verder is het de opbouw natuurlijk, geestelijke opbouw. En we gaan erover niet hebben. Ik heb het iets, we hebben op onze site nergens een artikeltje erover. Het is niet. <coughs> wat so <coughs> we leren nu, dat is iets wat ons zal helpen. Maar wij moeten wel, wij we doen het wel erbij. We doen er wel mee. Dat is wel, dat is iets anders. Uh, Ook de jaarkringen zijn belangrijk. De jaarkringen van elk jaar komt bij een boom weer nieuwe jaarkring. Ja, kring, jaarkring ring. is goed. Huh? ring, ja, ring jaaring, inderdaad ah. komt wel. Dat is ook weer, ook, dus bij ons moet het ook zo zijn. Ook. Weer een nieuwe jaar, een nieuwe, nieuwe omhulsel uh, bij ons. In onze innerlijke. Um. Waar, waar staan we nu? Ah, oké, we gaan een beetje een beetje kabala doen nu. Ja, I say so, the zest, the zest in de rechel. Het is niet erg, we hebben zeer belangrijke wat we niet doen. En we hebben belangrijke om de aandacht ook, ekstra andachter aan te schenken. Wees, zees zestien, zees lan, lenukwa, koma, shava ima, zeeran, pin, dat de nukewa heeft bij ontstaan, dus op de vierde dag van de schepping. Zij heeft dezelfde stand, hetzelfde niveau als Ziranpin. Net zoals wat we hier getekend hebben. Kijk, net zoals Zerampin staat, maar Ziranpin rechts en zij is links. Maar, Ella, maar, 17, maar dat zij staat aan de achterkant van de Ziranpin. Oh, hier, hier op de tekening kunnen we dat niet zien. Omdat ik kan niet, alle, ik kan niet hier met in, gewoon illustratief, alles, alle aspecten direct, geestelijke is veel omvattender. Wat zegt wat die ons? Kijk, kijk die ons. Oh, uh, ik heb toch wel geprobeerd het oh, uh, op te tekenen. Zij staat, zegt die, op de achterkant van Zerenpin. Dat is van en zeer pin tot de parsa, wat ik heb gewoon als parsa hier genoemd. Dat is zeer en pin. Die heeft, heeft normaal boven de parsa alleen gaat het vooratje verder drie ja? Van ook heet die hoog heet je ook vader. En zijn nehi, net als je is dan als het ware onder de parsa. Maar zo so is het inderdaad zo. So. Maar tegelijkertijd is het zo so dat natuurlijk. Alles wat boven is, heeft ook alles wat beneden is. Dan net zo hoort die soort. zijn natuurlijk inbegrepen in die, in die geserke veret. Die zijn inbegrepen, ja. Dus uh, eigenlijk zijn dat zeven spierot. Zes plus de noekwa in hem. Want die noekwa wordt ook toch uh, uh, ingesloten in die zeer pin. Eigenlijk heb je dus, zitten daar zes plus één. En de Noekwa, zij heeft, ook, ze heeft ook hier bij het ontstaan van de heeft ook gesteld vooruit van de en dan net zo, god die zout. En dan zegt hij ons dat die Nukwa staat bij, de, bij haar geboorte, die staat onder de, onder de, zeer, onder, achter de zerenpien, achter, aan de achterkant. Dus eigenlijk is het zo so dat bij haar, is het zo, so dat de die gebuigd bij haar zijn nog niet, niet ontwikkeld als het ware. Die zijn nog niet als het ware potentieel aanwezig. Maar het licht kan zij ontvangen alleen hier in haar, in haar, uh, in haar. Onderste kant. Kijk, zij heeft al part zo. Ze heeft geseld voor uitgeverd. En zij heeft ook, dat is haar, net zoals bij ZLP. Dat is dan de helft van de Zealpien. En dan net zo goed is zot. Ik heb alleen dat ingesloten getekend. Net zo goed is ingesloten in geseld voor Maar eigenlijk is het hier alleen maar geseld voor En bij haar is het ook zo. Het bovenste gedeelte bij, bij haar komt, daar komt geen licht naar Geestert Boratje Feret. En hier dus geen geen licht. Maar het licht bij haar komt alleen in haar, uh, als het ware net zo god is zoet. Op haar achterkant, dus dat is de voorkant van de parzoef, ja, altijd, Boven, bovenste gedeelte is de voorkant van de parzoef, en de onderste is de achterkant van de parzoef. En bij haar komt het zo, dat ze licht komt bij haar naar haar, kilim, kilim van de, en onderste is altijd kilim van de ontvangst, ja of niet? onderste kilim zijn altijd van de parzoef, die ontvangen, die vragen naar Chokma. Dus zij ontvangt wel nu, als het ware licht, Gochma, waarom? Dat komt via de Jirsut. Maar alleen in haar onderste gedeelte, dus dat, de onder, dat, dat gedeelte dat wel, dus bij haar, bij haar ontstaan, alleen in dat gedeelte dat wel eh, Gochma kan ontvangen. Dus de, dat is dan de kleine toestand van die Nukwa. Dat komt zo direct. Dus dat is wat hij ons vertelt, dan dat hij ons vertelt dat Ella dat zei 17, dat ze ommeded bij Achouraf, dat zei dat zei staat aan de achterkant van Rantin. Ja, dat is de voorkant, dat het dat is als het ware achterkant van haar. Het is niet te tekenen, maar ik probeer, probeer het voor te proberen. Als ik zo kijk, dat is misschien een andere, andere manier om dat, op te, om dat te tekenen, had ik ook als twee kilim opgetekend, zo, zie je. Als je ziet, zo, zo staan, kan je het zo voorstellen als twee kilim, zie zo'n, zo uh, uh, wat, wat een, een, een dikke streep is, ja, zeg je, de dikke, dikke, dikke, dikke kant, ja, dikke kant, de recht, rechterkant van die kli. In de groen heb ik het zo opgetekend. En niet ovale. Oval, aan de achterkant van de ovale hier beneden kan je het zien. Dat het ova het de ovale kant van de klie is de achterkant van de klie. En de voorkant van de klie is dat wat, we noemen, wat ik dat hier opgetekend als rechte kant. Ja, dat is de voorkant van de klie. De klie heeft de voorkant en de achterkant. En als je dat zo optekent, als je het opstekent gewoon boven beneden, dan is het bovenkant, ja bovenkant is de voorkant en de, en de onderste kant is de achterkant van een klie. Ja, duidelijk. Dus ook een klie of een spreken van een klie of een parsoef, allemaal uh, alleen of... Of, it, in, in het in het of in het bijzondere, een bijzondere, of een algemene. Dus of je spreekt van een sfera, of je spreekt van een partsouf precies dezelfde structuur. Zo so, heb ik het een beetje opgetekend. Dat zij kan gaan staan, als het ware, op dezelfde niveau, hier, maar dan wel uh, hij, zij is, als het ware, aan de achterkant van hem. Waarom? Rechts is de, rechts ten aanzien van links, is als ook als, ook als voor en achter. Ik, uh, yeah. in het woord zivoek, als je het in schrijfletter schrijft, yeah. staat eigenlijk dit al vermeld. In het, in het woord zivoek. Als, als je het schrijft, in schrijfletter. Schrijfletter. Zijn waaf. Zijn Ja, Zijn waaf. Baaf Ja. Dat is ook, dat is... Ja, dat is aan elkaar. Ja, ja, ja. Ook het is symmetrisch Zivuk ook. Zijn waf en dan waf gimmel. Natuurlijk. Zijn waf ja, en gimmel. De, de zijn ja. en gimmel zijn elkaars spiegelbeeld. Ja, ah heel goed. Ja, ja, want zijn en gimmel zijn als het ware weer uh, spiegelbeeld in elkaar. Dus inderdaad, inderdaad in het woord zivuk zie je dat ook. Heel goed. Heel goed opgemerkt. Heel goed. Númerげek. Maar gewoon, we gaan verder. Ze heel eh, goed. En 7je She biswilze kitreg achtin hayareg she en bet mlachimis tamshin baketreg hat dat she biswilze dat dar uh, kitrege uh, klaagde ja? Yeah? Klaagde de jarejach. eh uh, is dan de man, dus de man klagde bij de schepper, de man, is wie is dat, de man? is De noekwa, ja? De noekwa, die klagde aan, bij de die klagde bij de schepper, bij de bina, kijk nou goed, kijk nou goed, die klagde bij de, bij de, bij de bina, zegt hij, staat in, in Talmud, vereenbed m'lachim, dat twee koningen kunnen niet, mis tam shim gaat, kunnen niet één door één ketter gebruik maken, door één kroon gebruik maken. Twee koningen kunnen niet één kroon delen met elkaar. Ja, natuurlijk. Dat bedoeld werd op de vierde dag. Op de vierde dag van de schepping, toen de Noekwa, Zeerampien en Noekwa stonden op die manier met elkaar, op dezelfde niveau, kijk wat het was. Dat beide ontvingen zij van wie? Van de Bina? De Bina vormde als het ware de ketter van hen. er really erin toe dat wij dat verdeeld hebben, zo so rechts en links, abo maar. beide zijn Bina. Dus van de Bina, wat betekent dat? Dat zowel so Seran ontving van de Bina als, als de Nuqua ontving van de Bina. Direct. Okay? De, die ontving van Yima Jima, Zeranpien, en Nukwa ontving van Hirsut. Natuurlijk was nog geen Hirsut, nog was geen Abbawe Yima maar de, de de kime in de kiemen was alles natuurlijk al daar. En daarom waren ze op dezelfde hoogte. Daarom was de man, of Nukwa, was net zo so groot als de Zeranpien. En daarom klaagden geestelijk gezien natuurlijk. Zij klaagde bij de schepper, dus bij de Bina, ze nou, kijk eens aan. Of, ik ben, ik ben groot, net als de Jan -Pien. Waarom, hoe kunnen dan wij beide dan één uh, kroon dragen? Wij zijn beide koningen, ja. Want wij zijn beide, staan nu boven de parsa. Ja, dus. En dan de Bina, en dan zij tegen haar. Wij gaan verder, we zullen zien, ik heb het al opgetekend wat dit geheim is dus dat is wat zij had geklacht 19 Waalken. nifhanim, en daarom worden geacht deze mohin. de achor de mochin van achor dat licht van achterkant van, die, van, die, van die de van de van de noekwa voorkant, achterkant Ach achterkant. de andere woord daarvoor is achor, achterkant, achor dus dat licht van de achor, het licht wat zij ontvangt in haar achterkant, uh, ah, dat wordt uh, ah, die worden geacht als achor, als de achterkant van het uh, morgen van achor, achor de morgen, morgen betekent lichten die uit het hoofd komen, van achor als achterlichten lichten van achterkant. We gaan. Nikraïm 20, mogen de vak de noekwa. En zo heette ze ook mogen van de waak van de Nukwa. Uh, de mogen, mogen van de zes sferoot van de Nukwa. Hier zien we alleen maar drie. Maar eigenlijk alle zes uh, is dat de mogen van zes ten aanzien van tien sferoot van de Nukwa. Hier kunnen we ook zeggen dat dit al, ik heb het al niet zo opgetekend, maar in principe is het dus. Aan de linkerkant kunnen we zien ook dat het als het ware tien sferoot zijn er. Maar er zijn niet zoveel middelen om echt te illustreren dat uh, op een boord wat geestelijke uh, inhoud heeft, kan niet. So, we proberen een beetje dat zo te doen. Dus dat heet ook uh, de mochten van de katnood. Het licht, licht van de katnoet. Waarom is het katnoet? Als er geen. Als alle sferoten niet ontvangen het licht, alleen maar. En uh, de onderste, laten we zeggen zes daarvan, dan heet het, uh, het, het katnoet. Moet je zo zien. Uh, als daar geen licht is, dan is het net of die, of die niet bestaan. Dat betekent dat de. Dat de maar Sof niet ziet, als ik zeg dat daar geen kilim zijn, dat, dat er geen, geen licht is, en gisteren heb ik word uit je verret. hoe kan het zijn, hoe kan het licht komen dan naar, naar, naar onderen? Ja? Bij jullie, bij, bij vraag een vraag kan opstaan, uh, aanstaan. Hoe kan het licht komen naar de onderkant van de doekwa en wanneer als boven niet? Wij alleen heb ik alleen opgetekend de bovenste kilim als aangegeven, maar. Als er licht niet komt naar die hogere, betekent dat die nog niet geactiveerd als het ware zijn. Ja, dan, dus komt alleen aan de achterkant, maar niet aan de voorkant. En dat is ook een probleem van die noekwa. Want zij kan wel hier Chogma ontvangen. Zij ontvangt wel Chogma. Maar haar het glorativeren, die hebben dan wat nodig. Chassadim, Geset Gwaratjeferen, die hebben Chassadim nodig. En daarom kan ze niet proeven van die Chogma. Eigenlijk, dat is die Chogma wat ze die Nukwa heeft. Die heeft wel Chogma. En ze kan hem niet gebruiken. Waarom niet? Omdat die Geset Gwaratjeferen, die, die hebben geen Chassadim. En daar, daarom moest iets gebeuren daarvan, daarom klachten zij wel. Om waarom klaag? Wat, wat was de klacht? De klacht? wat was dan de klacht van die van die malgoed, waarom zij klaagden, waarom Ziran Pien klaagden niet, Ze waren toch op dezelfde, op dezelfde manier opgebouwd ja? waarom hij klaagde niet en zij wel zijn essentie is chassadim hij was op zijn plaats hij interesseert hem hij was helemaal tevreden ja? duidelijk hij, kon ook een, hij, alleen, hij heeft geen gogma nodig zij heeft Gogma nodig. Zij heeft Gogma. nieuw. En zij staat op dezelfde uh, positie als Ziran Pin. Maar zij voelt Chogma niet. Eigenlijk, omdat, omdat door haar kwaliteiten, zij is, haar eigenschap is Gvorot. En zij kan dat Chogma niet ervaren zonder Chesedin. Ja, op haar niveau, op het niveau van Malgoed, is het zo zware wens. Dat die heeft nodig, hasadim, zonder chassadim, kan het niet ervaren worden. Ook wij absoluut niet kunnen dat. Het lijkt ons dat wij kunnen dat. Ja. Iemand zichzelf dan als held opstelt, die denkt nou, die ik, die wordt, die wordt echt een kille. En kan die dat lang volhouden? Geen mens kan het lang volhouden. Het is komedie, want het zit niet in het helaal. Het zit niet in het systeem van de mens. Hoeveel zakenlieden heb ik gekend? Absolute top, toppers. So, Wat was in hun einde? Allemaal haarkleppen. In yeah. uh, all uh, de beste uh, best gevallen waren alleen maar haarkleppen. Hadden klappen, ze. Klappen, hard aanvallen. Dood opeens, op allerlei ellende. Ik heb. een wie leeft, of van die, van die, van mijn, wat ja, die voeren vier jaar geen verjaardag meer. Ja? Ik bedoel, waarom niet? Hard, alleen maar hard, alleen pushen, alleen dat. Geen moment om chassadim, geen moment om ze om. om uh, ze wisten ook niet hoe echt, eigenlijk. Uh, te combineren het leven en zaken doen. En dat bij met Gods hulp uh, hoop ik dat ik het hier zoiets so ga introduceren voor het eerst. überhaupt ergens, überhaupt over de hele ooit zal ik zoiets so hoop ik dat ik ga dat realiseren. Zo'n so, uh, boek voor de mensen hier in Nederland dat men dat gaat leren en dat men alle concurrentie de beste concurrentie zal aankunnen aan en hard zal men kunnen werk, werken de tegelijkertijd op een manier waarbij men absoluut zal niet weten wat druk is, wel ingespannen, wel inspanning leveren, maar geen druk. Dat is hoe we zien. Maar dat is wat wij zien ook met de Nukwa. Dat is precies hetzelfde wat hier op is. Dat Chokma is er wel, ja, de wijze is er wel, maar geen Chesedim. En dat is wat hij noemt dan het licht van de achterkant of het licht van de wak van de Nukwa, de zes onderste van de Nukwa. Kan je ook dat zo zeggen? Ze um, okay. She ha dat zijn de mochen in haar toestand van ja, mochin in haar toestand van het, van de kleine toestand. Zij werd geboren, dus, wat, wat is, was het? Zij was geboren net zo als Zerenpien, aan de achterkant van Zerenpien. Ja, duidelijk, hier. Zij kon ook lichthochma vangen, maar ze kon het niet ervaren. En daarom heet het de toestand van katnoot van haar. Eigenlijk kleine toestand. Klomar 21 na de komende. Klomar, dat wil zeggen, met hilad uh, hadhavata, Dus aan het aan huh? Huh? Hita watta. Hita watta, natuurlijk. Met dus aan het begin van haar woor, van haar we as Nivhanim 22 Hazon Le Ape i En dan worden De Zeranbin en Nukwa geacht Le Ape i En dat het is in het, in het, als uh, Kleine gezichten Ape is gezichten En zutre kleine gezichten Kleine gezichten wanneer men Alleen maar uh, licht mogen van Katnut ontvangt, ja? als we niet licht ontvangt van alle tien maar alleen uh, licht van, laten we zeggen welke lichten, wat is the, what is het licht van Katnut? Wie kan zeggen wat is het licht van Katnut Als je dat als je dat noemt met de namen van de lichten, huh? Nee, als je noemt dat we hebben vijf lichten, ja, vijf lichten, nee, Neshama Chayeh Hida. Wat is dan de katnut? Welke lichte ontvangt men in de katnut? Nefesh of Nefesh en Ruach. Eigenlijk. Dat is dan heet het katnut. Eigenlijk zelfs Nefesh, Ruach en de helft de van de, van de binah. Dat is nog katnut. Maar dan de hogere binah en Chokma of gaya, hogere bina, dat is dan de echte neshama, en chaya en yichida dat is gadloed. Er zijn twee vormen dus van katnoed, dat is dan alleen, wanneer alleen maar licht nefesh is, ja, uh, uh, en dan is het de tweede katnoed, is dan al uh, vol, vol, vol, volwaardige katnoed, dat is dan, alleen, als het alleen maar Nefesh is betekent dat er alleen maar kilim zijn van, nef van drie kilim zijn. De, of, uh, drie zijn. Van hier, uh, of drie lijnen zijn. Eén kilim, maar drie lijnen kunnen zijn. En wanneer of drie kilim. Wanneer het uh, katnoot is, volledige katnoot katnoot is, dan zijn er zeven kilim. In de klee. Dus de klee heeft zichzelf gecorrigeerd voor zeven kilim. En dan komt er gadlut en drie, drie soorten gadlut in Hebreeuws. Gadlut wanneer de neshama komt, gadlut wanneer de tweede, dat is de eerste gadlut heet het, en de tweede gadlut is wanneer chokma en chaya komt. Oh sorry, chaya en jihida komt. Oké. Okay? Oké. Okay. venikra kra, wanneer kra, oh sorry, venikra kra, je Olmen en ze heeten en zij. Ze, dus zeg dat 22 nu ook twintwinten heden nog jenuk jenuker sorry jenuker raven olmen kleine dat kinderen van kinderen zo'n beetje jenuker dat is het is daar vijf of een mees want het gewoon kinderen Kinderen. Uh, kinderen. En dan kan je nog daarbij. Kinderen. En dan Ravain Olmin. De. Jeugdige van de wereld. Dus. Twee, twee. Twee. Kinderen. En dan kan je ook komma zetten. hij heeft het niet gezet komma. Genoeken. Je kan het zo. So, uh, komma zetten. Dus de. Kinderen kan je zeggen. Ravain Olmin. Ravain ol, ol, uh, uh, Olmin. De. Uh, nee, dat is niet goed. Kinderen. Uh, eigenlijk zijn dat de drie, drie, soorten, drie woorden voor kinderen. Yanuki zo'n soort kinderen. Uh, Ravain, een soort, een soort, kan um, je het zeggen knappen. Oh, ja, zoiets. En Olmin, uh, een soort van uh, alma, alma. Dus ja, is een, een jeugdige, ja, maagd of een jeugdige. Dan zeg ik dat. Jonge, jonge vrouw en jonge, jonge, jonge man, zo een beetje, ja. Uh, knap, so, ja, zoiets, so knap, zo, so, puber, zoiets, so puber. Nee. Dus, drie woorden voor kleine, voor kleine, voor kleine kinderen. Dus, waarom? Drie soorten van kleine toestanden. Ik heb je al verteld waarom. Katnoot. Katnoot is dan, drie soorten, ja, dus, eerst wanneer uh, een lagere als een puntje zichzelf aanhecht aan de hogere, dat is al de eerste vorm van katnoot, is al het begin, begin van het aankomen van licht, nefes, Nevers bij nevers. Nevers de nefes, dan, dan komt het, en dat wordt waarschijnlijk overeenkomt met jenoeken, hij vertelt het niet. De tweede, ravain overeenkomt waarschijnlijk met de, met de Kleine toestand waarbij die, die alleen maar de drie kilim zijn. Ja, dus alleen maar de hele nefus komt. Dus de gadloed van de nef, oh, Die Alle vijf lichten van de nefus komen. Eindelijk. nefers de nefus, rook de nefus, De shama de nefus, ga de nefus en niet je de nefus. En uh, almin, olmin, olmin, dat zijn de toestand van nog een grotere toestand van een kleine van een kleine toestand, de, de grootste, dat is wanneer de volledige katnoet is, dat een zeven sferot ja, de zeven sferot van lichten, dus zowel so uh, dus roog, de, de vijf sferoten de vijf, alle vijf lichten van de roog aanwezig zijn, ja, dus roog, uh, nefes de roog, roog de roog, neshama de roog, gaya de roog, en ichida de roog. Hij zegt het niet, maar ik vermoed het wel, dat de zoger bedoelt dat. Daarom, de zoger geeft drie woorden voor klein zijn. Hier. 23. halalo, Maar nadat zij volbracht wordt, voltooid, volbracht wordt, met deze mogin dus met deze mogin van de van de achterkant, uh, 24, eh, dat is, moeten we opletten, dan keer ze terug tot de tweede ibor, tweede verwekking, ze maakt zichzelf weer als een puntje, maar dan voor het hogere toestand, dus in twee, twee keer dat de Nukwa komt in de kleine toestand, dat was de eerste keer, bij haar schepen, en dan komt het nog een keer, nog een keer, dat verwekken van haar, voor de Toekomst voor de grote toestand. Hoe? Zij komt daar eh, naar Abouhima Elahin, naar de hogere, naar de Abouhima, dus Abouhima, zo zit. We ik zal het zo uitleggen, we 25, Jan en dan wordt het een grote, groot gebouw van haar opgebouwd. Wat is het grote gebouw van haar? Wat is het grote gebouw? Tien sverod. Dat is het grote gebouw, of negen, hè? dat zij kan licht gokma ontvangen. Men kan niet licht gokma ontvangen wanneer men als men geen uh, negen of negen we zeggen negen negen tien heeft. Dus je zot moet het hebben, alles moet het hebben. Dus tien vierot moet het zijn of negen. We dan ontvangt dat uh, godloot, uh, het gebouw van grote gebouw. in de morgen van Gezicht tot gezicht, met zeer Oh, ja, nieuw nieuw hier, 25, ik ga een beetje uitleggen. Uh, in deze toestand, zoals die noekwa tot stand gebracht werd, ja, dus zo ontstond zij op de vierde dag, dag van de schepping. Interessant is dat op de Yom Kippur komt de mens ook tot dezelfde toestand. Even tussendoor wat kan je noteren? Dus it, in het Yom Kippur, in dat komen wij, komt de mens tot deze toestand net zoals so dat is. En dan moet je al die dingen nog doormaken. Dat uh, uh, is daarom ook dat de mens komt en the absoluut tot zijn bron. En gaat het allemaal opbouwen op de Yom Kippur. Dus die Komt absoluut tot zijn bron, net zoals de bron is van het ontstaan van de noeke op de vierde dag van de schepping, komt de mens, volgens de plan van de schepper, de mens moet komen dan op die één keer per jaar, op die dag, tot de absolute bron van zichzelf. En als iemand dat echt goed doet, dan komt hij tot de absolute nul, waarvan op de, op de punt, zoals het wat wij, wat wij hier nu hebben, waarbij hij alles... Alles passeert, alles, zondes passeert die van zichzelf. Maar hij gaat naar binnen, hij gaat naar alle. Of naar, naar boven, van binnen betekent, van, van beneden omhoog gaat die. En gaat die dan passeren, alles in zichzelf. En als je het goed doet, dan. En de grote wijzen kunnen dat rechtvaardigen, kunnen het zo doen. Ze, kwamen, ze konden dan al de generaties doorheen komen door zichzelf je hoeft niet na te denken over die generaties, maar door al dat vlees, door al die uh, sporen van wat er in hem is, komt de mens tot zijn nulpunt. Dat is dat punt van het, de vierde dag van de schepping. Kan je je voorstellen? En dan hoe, mee, hoe de mens hoe dan wordt vernieuwd daardoor. Want alles begint eigenlijk vanaf de vierde dag, begint nu voor het eerst de verhouding tussen Noekwa en Zerampien. Pijnlijk. Eigenlijk vanaf die vierde dag alles eh, weer, alles gaat plaatsvinden. De Tikkunen een zekere correctie gaat hier al verder. En kijk nou wat gebeurt er nu. Gewoon horen dat. Wat ik, op de vierde dag nog een keer stonden Zerampien en Noekwa op hetzelfde niveau. En zij klaagde voor de ah, bij, uh, bij de schepper dus de schepper is dan de Khumainbina en ze klaagde dat zij beide zijn koningen ja want Zeerantien is inderdaad een koning en Ze was ook net als koning en hier heb ik Zeerantien als oog uh, ook met zo'n magneetje aangegeven. Zij staan op hetzelfde niveau. And he is too afraid. He can well leave chasadim on the They is not afraid. That's why they And when they will have a for chasadim, for her, it is not it that her life has. But chokmah. And they can chokmah not have When they is chasadim on Hein chasadim on the Hassadim kan ze niet ontvangen, want zij is gwora. Haar eigenschap is gwora. En zij kan alleen Hassadim ontvangen van ze Rampin. En op die manier kan ze niet doen. Waarom? Ze zijn beide gelijk. Duidelijk. Hij en zij is gelijk. Duidelijk. Kijk, welke ellende is er in het gezin, gezin soms? Ja, dat wanneer hij is de baas en zij is de baas. Twee de baas, twee baas in, de, in huis zijn er. Welke ellende kan het zijn, ja, dat hij is de baas en zij is de baas. Dat niemand, niemand kan, niemand, niemand doet, niemand, <coughs> niemand gaat, zoals so ik zeg, dat uh, concessies doet, wordt het word dan iets. Kijk nou wat zegt tegen de schepper, wat zegt de, de, de schepper tegen haar, tegen die maalgoed. Tegen die noekwa. Zoals uh, hij zei tegen haar, kijk nou. Maak jezelf klein, zegt hij. Echt letterlijk, zegt hij jezelf. Maak jezelf klein en dan, zal je, en dan zal je leven ontvangen. Dus ga concessies doen en dan word je groot. Hoe? Kijk nou. Hier is een, een geheim dat de hele wereld niet begrijpt. Ook tot nu toe niemand begreep dat. Ja, duidelijk. Men leert dat en men begrijpt dat niet. Kijk, terwijl het, is, terwijl het eenvoudig en geniaal is, het geestelijke is niet vermoeiend. Alleen, wij moeten alleen open ons stellen. Kijk wat jij zei tegen de schepper tegen haar. Kijk, jij staat nu op dezelfde hoogte als, als Zeerampien. Maar jij geniet naar daarvan niet. En dat, is, dat komt omdat jij geen, op geen andere manier kan... Lich gochma ervaren, jij hebt het, nodig. Anders, dan dat jij ontvangt chassadim. In de chassadim kan jij ook jouw gochma ontvangen. Jij komt aan je trekken alleen maar als je chassadim ontvangt. En zij had het begrepen. Zij snapte dat wel, die, die man. En zij, wat deed zij de volgende keer, de, de, daarna? Ze ging zichzelf klein maken. Ze ging staan onder de jezoot van de Zeran Wij zouden zeggen, nou, wat, wat, wat, wat, wat, wat willen we suggereren? Dat, dat de vrouw moet zich dan zo even onderdanig maken. Absoluut niet. Kijk, zij, staan, zij moest onder de Zeran staan. Aan de ene kant is het natuurlijk een afgang. Als het ware, ja, zij was op een hoger niveau. En zij moet nu staan ergens onder Zeranpien. Aan de ene kant. Aan de andere kant, niets verdwijnt in het geestelijke. Kijk, kijk goed. Zeranpien heeft gogma. Nee, hij heeft alleen Gassadim. Zij heeft wel gogma. Kijk nou, aan de ene kant, zij, zij is, aan de ene kant, hij is groter dan haar. Let op, ook precies hetzelfde slaat op de menselijke, op man en vrouw relatie, absoluut. Ook hier, kijk, aan de ene kant, hij heeft, voor, hij, heeft hij is dan, hij heeft een iets wat zij niet heeft, hij is, hij heeft, is dan groter dan de nukwa. So, okay. Hij heeft chassadim, zij heeft geen chassadim, en zonder chassadim kan zij absoluut niet leven. En zij heeft gogma, en hij heeft geen gogma. En alleen door de gogma kan hij groot, groot worden, Zerenpien. Anders niet. Alleen door de gogma. Als de gogma, als nukwa die achter hem komt en die gaat opbloeien, van onderaan gaat op opbloeien, dat zij, gaan, dat zij gaat man opbrengen, ja, dus vragen aan hem, geef, et cetera, dan... Heeft hij ook, kreeg hij ook zin om haar, om haar verzoek verder door te, door te geven naar boven. En dan van boven komt, komt Madde. En dan verkreeg ze Rampin wat hoofd. Hij heeft geen hoofd. Duidelijk. En door haar verkreeg hij dan hoofd. Duidelijk. Hoe? Dan komt het. Want zij vraagt, waar vraagt zij om? Zij vraagt altijd naar Gogma. Duidelijk. Hij heeft geen Gogma. Hij gaat omhoog, Zerenpien, en hij krijgt van boven, gaat het allemaal omhoog naar de, naar de Eindsof, want wie geeft licht? Alleen Eindsof kan licht geven. En dan gaat van Eindsof, antwoord op haar, of, of uh, inwilligen van haar verzoek, gaat naar Zerenpien, eerst dan naar haar, ja of niet? En hij ontvangt daardoor de kroon, ja, dat kroon is betekent hoofd, dan hij krijgt krijg je dan uh, wordt die dan ook opgebouwd door haar dus aan de ene kant zij, hij, en dus aan deze kant dus van, ten aanzien van licht hochma, is zij is groter dan hem duidelijk dus die twee daarom is het zo belangrijk is, dan wat doet zij dan, dan gaat zij zich klein maken uh, en daarom zien we dat ook in, in de hemel als het ware dat teken daarvan, steeds het teken, elke maand ja, dat is, de maan wordt klein weer. En dan weer gaat zich opbouwen, weer dat, weer, en weer zich klein maken, weer zich klein, hetzelfde. Want ze, de bedoeling is om haar niet klein te houden, net zoals, zoals wij zien, de maan. Die kan klein zijn, in haar stadium, ja, in haar stadium, en dan kan die, gaat die groeien, op, op, op. Ook zij gaat het groeien, kijk, die noek, die gaat nu van beneden, wat ik had opgetekend hier, rechts, hè. Die nu gaat het opbouwen, haar God loopt, die gaat steeds nu naar Zeer Pien. Dus wat gaat ze doen? Ze gaat naar Yesod, de volgende stadie. Gaat Yesod, net zo goed, ze gaat opbouwen zichzelf, totdat zij daadwerkelijk komt met hem op dezelfde hoogte als hem. Maar hoe kan zij zich losmaken dan van hem? En dat is het moment, zoals wij leren in de Torah, van? Afzaken. Afzagen van die noekwa. Als de noekwa volwassen worden, dat is een geweldige moment natuurlijk. Ook Zeranpien, uh, het is ook ten bate van Zeranpien. Wat gaat het gebeuren dan? Net zoals bij het, scheppen van die, bij het maken van die gaven. Nu begrijpen jullie dat, wat het uh, is. Dat de schepper, ja, de schepper, dus Gochmein Bina, dat de schepper uh, bracht een diepe slaap op de zerenpien. En hij had die noekwa van hem afgesneden. Dus hij had van hem genomen een rib, zoals men dat zegt. Ook weer moet een rib natuurlijk, moeten we dat leren in het Torah. Dus hij had een deel van hem genomen. We zullen zien wat voor, wat voor ligt, dat is een soort moging. Wat hij van hem had genomen. En hij had daarom moeten hij moest, moest hem in slaap brengen. Om, om Waarom in slaap moest hij hem brengen? Het is zit het enorm geheim? En de wereld kent het absoluut niet. Nee, geen. Niemand kent het. Ja? Natuurlijk, waarschijnlijk zijn, natuurlijk zijn er wel en enkelingen die dat wel, die dan echt. Uh, maar niemand kan het vertellen aan de ander eigenlijk het is aan mij gewoon gegeven, ik moet het gewoon vertellen. Maar er zijn natuurlijk anderen die weten natuurlijk, maar ze kunnen het niet vertellen aan anderen. En ik moet het vertellen. En dan, zij is klaar dan om van hem afgescheiden te worden. En dan de schepper scheidt haar, dus bepaalde mochten. Waarom moest je dan hem in slaap brengen, die, die Adam? En Adam is dan, is de drager van is de, de Merkava de wagen. De, de drager van de krachten van Zerenpien, eigenlijk, hier op aarde. Dus, waarom moest je dan snijden, af, eh, hem in slaap brengen? Om afgesneden te worden van Zerenpien, moest ze licht ontvangen, direct van wie? Van dezelfde bron waar Zerenpien van ontvangt. Ja, van de Bina, ja of niet? Dus, hoe kan je dat doen? Dan breng die die pin of Adam, breng die hem tot slaap, de schepper. De schepper is zelf binnen. En dan terwijl hij slaap, wat betekent slaap? slaap betekent 160ste van de dood. Dus in de slaap, wat gaat gebeuren in de slaap? Wat we hebben gesproken s'nachts, wat, wat gebeurt? De, de steigt op de, de ziel, dus de, de roeg de, de shama steigt op omhoog, dan heeft hij hem gebracht in overdag heeft hij hem gebracht in slaap. Betekend dat betekent dat, dat zijn gesset in gewura, geset in zijn licht, laten we zeggen, eenvoudig, licht uh, um, ruach en de shama is uitgegaan. A, ah, uitgegaan waar naartoe? Naar de bron, naar de ima, we ima naar de ima. Eerst naar de ima. Ja, vindt alle Alle, alle, alle het licht ontvangt die van de ima. Dan werd uitgegaan bij hem. Hij was net, net of hij in coma lag. De schepper bracht hem net als in coma. Maar niet in coma, zodat dat hij dan niet meer wakker zou zijn. Ja? Maar eventjes in, net in coma. En dan, alles kwam naar boven. En op dat moment, hij is dan net of hij niet leeft. Maar hij was natuurlijk levend, alleen op een nippertje. Was hij gewoon, uh, dat heet, in het Aramees heet het kista de chiuta. Die had alleen maar een klein beetje van het leven. Kiste de gejute heet het. Een sprankje, sprankje. Een sprankje ja. huh? van het leven had hij nog in zichzelf. Was nog net tussen leven en dood. En dan dat licht, wat nu uitging van Pin. En natuurlijk, niets verdwijnt in het geestelijke. Uh, als hij weer wakker wordt, dan krijg je dat weer terug. Ja? De hogere geeft hem weer terug. Maar dat licht, dat. Wat uitkwam van hem, in hem, in zijn slaap, dat heeft de nuqua, de, de maat, de mama, de ima heeft dat allemaal ingeblazen in, in die, in die hawa. Dus die hawa werd dan in zijn slaap als vlees uh, van hem afgescheiden. En in haar werd uh, zijn eigen, ja, zijn als het ware, zijn kracht en zijn licht, wat in hem was, in haar ingeblazen. En daarom toen hij haar zag, hij zei: Dat is. Hij was niet tevreden met alle andere wijzens die de schepper bracht voor hem. Hij zei: Kijk, hij bracht hem alle dieren voor hem. Hij zei: Nou, hij keek naar een krokodil, krokodilin. En hij zei: Nee, die krokodil, zij is wel mooi, krokodil, maar nee, het is niet helemaal voor mij geeft een beetje grote bed precies. <laughs> ja, en dan bracht hij een andere, die keek naar bijvoorbeeld naar een. Hij bracht een andere mooie dieren, weet je mooie dieren waren. En keek zo'n klein olifantje, mooi schitterend hij zei, kijk zo, nee, dat is <laughs> een moeilijke zaak zou Ja, zwaar. Ja, dat moet ik dan met een, met een, dat is niet goed. Dus, en toen, toen hij haar bracht naar hem toe, dan zei hij dan, dat ah, is een vlees van mijn vlees. Hij voelde wel dat dit echt voor hem was. Onder andere, van vlees, een stukje van hem, van zijn rib. Hij voelde natuurlijk dat het van hem was. En hij voelde ook dat het ook licht wat in haar was, ook dezelfde was. Dus van familie, van hem was het. dat is een klein beetje wat we hebben gezien. Zij, dat is goed. We zullen het gezien. Cella heet het. En zijkant. Oké. Okay.